Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Zoals eerder aangegeven, ongeveer de 602e. Hoe dat voor het rvu programma Spiegels is durf ik niet te zeggen... maar dat was een prachtig interviewprogramma op de maandag, geloof ik. In ieder geval op Radio 5. En ik denk toch ook dat het meer dan tien jaar bestaan heeft. In deze nacht reizen we af naar de uitzending van 3 december 1999... met Abe Gerelsma. De Friese kunstschilder, graficus en uitvinder van diverse landbouwmachines... overleed op 19 maart, anderhalve maand na zijn 93ste verjaardag. Hij volgde de opleiding HTS Bouwkunde. Hij begon een lijstenmakerij, Legde zich toe op het maken van zwart-wit etsen. En schilderde decors en uh, dergelijke voor revues. In de loop der jaren bouwde hij een indrukwekkend oeuvre op. En hij bleef tevens werkzaam bij de landbouwvoorlichting. In deze bijdrage van de RvU dus is Henk van Middelaar in gesprek met hem. Luistert u naar een aflevering van Spiegels. Spiegel. Spiegels. Spiegels. Spiegels. Spiegels. De schilderijen van Abe doe je denken aan uh, je jongheid, aan je kind zijn. Hij weet verschrikkelijk veel. En hij, wat hij aanpakt, dat maakt hij. Dat doet hij. Geboren 1919. Vlaanderen. Ogen. Groen. Haar? Grijs. Vroeger? Zwart. Abarouk noemen ze mij. Eten? Weinig. Favoriet boek? Het Vredeparadies. Het Vredeparadijs-Friesboek. Net uitgekomen. Favoriete muziek? Tchaikovsky. Uh, Mozart. De, de jazz van na de oorlog. Favoriete schilder? Van Gogh. Grootste hekel aan? Milieubestormers. Grootste ambitie? Werk. Spiegels. En nou staan we hier voor een palet van mijn etsen. En ik had denk, het gedeeltelijk al klaargemaakt die ik ervoor gebruik. Wanneer heeft u dat klaargemaakt? Vanochtend. Nee, dat is al een week geleden. Want maar ik waarom heb... is ze nog zo zacht dan? Nou, daar hebben ze tegenwoordig in een drukkerij... en dus een uh, uh, uh, zogenaamde fresh voor. <laughs> Werken, dat wil kunstschilder Abe Gelsma. Praten is maar bijzaak. En praten met een microfoon erbij vindt hij ronduit vervelend. Abe is pas eens een element als hij iets kan doen werken in zijn tuin of boomgaard, aan zijn boot of in zijn atelier... door hem eenvoudig hok genoemd. Daar schildert hij en daar maakt hij zijn etsen. Oh, anti Antidroogmiddel, ja. ja, Droogt het dan wel op, uh, nee, op het doek onderhand? Daarom zit ik dus nu even de, weer te mengen. En, en Dan heb ik een tweede plaat, daar, staan, de, daar staat een tekening op. Maar de ene plaat loopt door de andere heen natuurlijk... Maar nou, deze is dus zakelijk om de kleurvlakken. En dat is dus een blauwe wolk, bij wijze van spreken, om het nou even heel kort te zeggen. En een beige achtergrond uh, in de lucht. En tegen de horizon dan blauwe, grijs en hier aan de voorkant uh, de zwarte koeien. En in uh, mosgronde uh, een weiland met een sloot die nog wat lichter geel is van het, van het enige, Kroos bijvoorbeeld... wat bijvoorbeeld zo gek gemaakt is. Abe etst en schildert het Friese landschap. De weiden, de terpen, de koeien. Al 60 jaar lang. Hij is dit jaar 80 geworden. En dat is in Friesland gevierd met drie verschillende tentoonstellingen. Eén in Dokkum, één in Leeuwarden en één in zijn geboorteplaats Franeker, waar hij nog altijd woont. Speciaal voor Abe Gelsma stelde het oude stadhuis enkele zalen beschikbaar. Een emotioneel schilderij, dus het is mijn eigen vader hier staan. Oh ja? We zien de markt? Op de veemarkt in Leeuwarden. Op dus de oude een... veemarkt in Leeuwarden. We zien een, uh, een buis waarin een koe is vastgebonden, nog eentje. Mensen die erachter staan. Ja, en ja. er staat een, achter die eerste koe staan twee mannen... Handjeklap te die, doen? Die, die staan te handelen dus. En daar is je vader bij? Ja, mijn vader kocht die koe hier, ja. Die was slager? Ja, hij was slager. En uh, daar is toevallig, de destijds, het was vlak na de oorlog... tijdens de voedselvoorziening nog, op, op, toen alles op de bom was... was dat op het uh, Polygon is dat opgenomen geweest, op het uh, bioscoopjournaal. En daar heb ik zo'n dus klein stokje film, 16 mm van gekregen... Of wij in een familie dan. En uh, heb, na, na, naar aanleiding daarvan heb ik dit schilderij gemaakt. En op basis daarvan ook. Die koe, dat was een stier. En die, die, die, die gebouwen daarachter die zijn nu allemaal afgebroken. Die stonden ook niet op die film natuurlijk. Maar die heb ik dus uh, zoveel mogelijk achterhaald En de sfeer van de miserige morgen... En ik heb het in tegenlicht geschilderd. Dat klopt eigenlijk niet. Want dat licht komt in deze situatie dan eigenlijk van de andere kant. Ging u wel eens mee met uw vader? Nee. Nee, ja, ik ging wel eens mee. Maar ik, ik, ik, ik vond het altijd een trieste gebeuren, die, uh, die veehandel. Niet dat de mensen triest waren, maar al dat vee dat er in en uit die wagens gejaagd en geduwd en geslagen werd. En dan verhandeld en dan gingen ze of naar de slagplaats, de meesten. Of naar een andere boer. En dan gingen die beesten ook allemaal gewillig weer mee. Nee, ik vond, dat, dat, voor mezelf vond ik het triest. Maar ik ben dat ook lot de dat boven die koeien heen. dat noodlot, dat maakt ja, niet triest. Ja, ja, ja. Wat dat dan gaat, was ik dus geen goede zo misschien. Maar mijn moeder ook niet. Die gaf de, de kalfjes, de nuchteren kalf, die bij ons in de steek stonden te, te bleren... omdat ze dorst hadden. gaf ze stiekem nog een fles of een beetje melk. Die moesten dood, die kalfjes? Ja, die maar ja, bij ons om een, om een klap met een hamer te krijgen. Ging dat zo? Krijgen die een ja, klap met de hamer. Ik, ik meen het wel, ja. Dan ben je gelijk uh, dus, uh, bewustloos of wat ook maar. klap hier voor op een kop. Dat meen ik wel, ja. ja. Een brute methode. Ja, ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar... Ja, daar sta ik altijd een beetje met een mond van taal... dat de mensen mij zo vragen, maar... Mijn vader blijft natuurlijk de godheid bij ons thuis. Die kon het niet, niet voldoen. Nou, nog niet. Het hoorde bij de maar, tijd. Maar je moet niet bedenken: deze mensen waren, waren vaak. gingen niet. uit hun, hun innerlijk gingen die bij de. als slagersknechtje van 11 jaar. naar die man toe, die slager. Maar dat was toevallig een. een, een, een He, bij de barbier of bij de slager was een jongen nodig. He, die ja. jongen, he, hij kwam als elfjarige jongen van school. Zijn vader was fabrieksarbeider. Ja, die had een boerderij gehad, maar die zijn gesjachten ge gegaan destijds. Failliet? Nou, failliet. Ik weet niet precies hoe het allemaal gegaan is met, met, met paarden en uh, weet ah, ja. ik veel wat dat allemaal geweest is. Daar is in onze familie ook nooit over gesproken, of tenminste met, met de kinderen niet. Dat was een pijnlijke affaire. Ik denk het al. Ja, dat ze zich daar... dat ze daar doodgeschreven hebben. En die vader had zich alweer opgewerkt tot slager. Ja, en alle vier kinderen het hij zich wat laten leren. Ja, stond je niet bestil, want ik was een ondankbaar leerling. Maar Waarom? <laughs> ja, ik, dat, was bij mij, uh, dat was niet aan mij besteed. Ik kon me wel door de muur komen. Ik was liever aan het voetballen, aan het kaatsen. Of aan het, het schaatsrijden of zo. Ja. Abe trad niet in de voetsporen van zijn vader. Hij hield niet van bloed en lillend vlees. Als hij niet aan het sporten was, dan tekende hij met potlood of griffel. Ik kon wel een beetje tekenen, maar niet om je, nou, je brood daarmee te verdienen. Daar heb ik ook nooit overgeplaatst. Maar dat wist men wel. Abe kan goed tekenen. Op lagere school wel, ja. Ja. ja. Herinnert u zich, uw eerste tekening? Ja. ja eerste tekeningen, maar in elk geval was waren een uh, tekeningetje op, op, op je lei. Als, als, de sommige, uh, als je die af had, dan kon je op de andere kant van de lei kon je ja, vrij tekenen. En dan heb ik wel eens nou ja, vogeltjes, kommeesjes en, en andere vogeltjes getekend. En dan stuurde die juffrouw in de eerste of tweede klas mij dan wel eens naar de, een hogere klas om dat te laten zien. Nou, daar vond ik niks aan. Dan moest u dat aan die kinderen van die andere klas laten ja, zien? Ja, ik gaf het aan die, die juffrouw dan, want ik gaf het die juffrouw om te laten zien. En dan liet hij dat die, die mensen, die kinderen weer zien in die klas. Oh, daar sta je erbij. Nee, dat voelde ik niet. Dat, dat was niks voor mij. Waarom niet? Wat, wat ja, voelt u dan? Ja, voel voelde ik me al opgelaten, bij wijze van spreken. Te veel aandacht. Ik ging liever dus een beetje in de massa door. Maar het was niet zo erg dat u dacht... ik ga maar lelijke tekeningen maken, dan hoef ik niet meer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Ik denk wel dat je ook nog uh, trots was dat je een mooie tekening gemaakt had. Ja. Ik, ik weet in ieder geval wel dat ik het uh, wel vaak zonde vond om dat weer af te, uit te vegen. Want je, je maakt het maar voor één keer en de volgende dag dan. dan moest hij lui weer schoon of uh, er was geen plaats voor wat anders, dus dan moesten ze weer weg. Hm. Ja. Daar is niks van aan overgebleven dus. En thuis, had u thuis te tekenen? Ja. Maar dan met potlood en papier? En potlood en papier. En. Uh, dat moet ik zeggen, dan nodigde het tekenen van mijn moeder ons daar wel eens wat voor uit. Die, die, die tekende de paardjes, ze kwam zelf van de boerderij. Die gingen we dan natekenen of zoiets. En ik denk wel dat ik daar het tekenen dus wel wat mee ontwikkeld heb. Maar in elk geval dat dat mijn aandacht had tekenen. We hadden een buurman en die kreeg zo... Uh, dat was een fietsenmaker. En die kreeg zo nu en dan die fietsen thuis. En dan zaten ze in van dat papier gewikkeld. Van die tien centimeter brede strook stroken papier. Nou, en daar teken je dan op, uh, gewoon pak papier. Dat was ons tekenpapier, bij wijze van spreken. En je hebt nooit overwogen... Ik moet met dat schilderen mijn, mijn brood verdienen. nee. nee. Nee. Dat kan ik me tenminste niet herinneren. Nee. Toch hebt u het geprobeerd, toch of niet? Na de oorlog? Ja, Ja. dat heeft een, eigenlijk een geschiedenis. Hè. Ik, ik kwam het tweede jaar van de oorlog, dus het was in 1942, kwam ik van school en toen was ik hier in Franeker de eerste. Toen was ik hier de, een van de vier die voor het eerst aangeschreven werden voor Duitsland. En maar als je bakker was en een bedrijf had, werd je nog niet aangeschreven, hoor. Maar als je werkloos was, dan werd je aangeschreven daarvoor. En toen ben ik naar de burgemeester toegestapt met wat etjes van mij. En die had ik ingelijst, Al mijn moeder had ze ingelijst. En een paar aquarelletjes. En, en toen heb ik tegen de burgemeester gezegd... ik werd ook nog toegelaten bij die man... Uh, dat, dat het eigenlijk toch een vergissing was. Want ik, ik had een bedrijf. Nou, dat vond hij eigenlijk niet geloven. En ik denk ook wel dat hij terecht wel wist dat het niet zo was. Nou, en dan heb ik hem dieren etjes laten zien en, uh, in een lijsterij. En uh, toen ben ik naar het arbeidsbureau gestapt. En toen heb ik op die manier heb ik, uh, vrijstelling ervan gekregen... En ik ging van dorp tot dorp bij wijze van spreken om een, een, een leuk plaatje... of een pittoresk onderwerp te zoeken om een etje van te maken. Gewoon zwart-wit. Zwart <coughs> en dat ben ik na de oorlog nog eerst nog mee doorgegaan. Want toen kwam er veel meer werk natuurlijk. Want er kwamen uh, exposities van de landbouw bijvoorbeeld... die hun activiteiten willen laten zien. En er moest decoratiewijk voorkomen. Toen ben ik helemaal in die decoratieboeg... gedoken de eerste twee jaar na de oorlog. En... Uh, dat ging ook wel. Alleen, ik, ik was ondertussen ook nog bezig... met machines te ontwikkelen. Een, een aardappellooftrekmachine. En zodoende kwam ik... met de landbouw in aandruk. In elk geval met die consulent die daarover ging. En na twee jaar... bood hij mij een functie aan... Uh, bij de landbouwvoorlichtendienst. En zo ben ik... Dus toen overgestapt naar de landbouw en in mijn eigenlijke vak. Maar, maar in de oorlog kon u waarschijnlijk ook nooit recent mee verdienen, of wel? Nee. Nou, Verkocht nee, u wel wat? Ja. Ja, toch ja, wel. Ja, ja, dat waren is, er waren toch wel ja, mensen die ja, die etsen hebben wilden. Ja, dat is heel eigenaardig, dat is heel eigenaardig. Maar je moet niet vergeten dat er de, in de laatste jaren van de oorlog... was er ook niks meer te koop. Ze kon dan niet deze eten kopen, nee. de wijze van spreken. Dus als er een, een, een bekend uh, tafereeltje in de etalage stond van een galanteriewinkel. Daar, daar stonden ze hoor, in een galanteriewinkel. Waar de mensen de vorken voor de etalage lagen. Nou, als er zo'n bekend dingetje stond, dan werd, werd dat wel verkocht, ja. Moet je dacht niet wel eens om lachen, van nu brengen je schilderijen veel geld op. Zie dat? Ja. Weet ja ik, ik zegt veel ja ja, ja op de tentoonstelling hingen forse prijzen toch ja ja ik denk ook dat euh, <laughs> dat, dat komt omdat je 80 jaar bent en denken nou die kiellichaam dat zal toch niet zo lang meer duren dan <laughs> moeten we maar, maar zo'n ding hè, van hem hebben ik zeg dat een beetje ongegeneerd, maar ja dat zie ik er zelf niet in ik, ik je moet niet vergeten, ik ben mijn hele leven autodidact geweest. En dat ben ik nu nog. Ja. En dus ik heb heel veel tijd verspild. Dat ik allemaal wel al had kunnen opvangen van anderen. Omdat die dat allemaal wel al wisten. Oh, ja. Maar dan ander. Zo rechtvaardigt u dat een schilderij 20.000 gulden moet kosten. Want ik heb er zoveel nee, tijd in nee, geïnvesteerd. Nee, oh, juist helemaal niet. Oh. Nee, daarom. Daarom accepteer en wil me dat er echt niet aan. Nee. Dat, dat, zoveel, dat, een, dat een schilderij van mij dat uh, kan opbrengen. Nee, dat meen ik beslist. U vindt het, u vindt het gek? Ja, eigenlijk al, ja. Misschien uh, zijn ze dat wel waar, dat weet ik niet. Maar, maar daar, uh, ik heb daar niet tegenaan gewerkt om te zeggen. <lacht> Alleen ik wou ze er niet voor kwijt. Je dacht, dan moet hem maar de prijs zo ja, hoog. Maar ja, dat is... Dan weet ik zeker dat ik ze hou. Ja, dat, dat, dat, dat, ja dit is wat een moeilijk gesprek. Maar... <laughs> Vindt u het gênant om over geld te praten? Nou, nee. Maar het is mijn voor niet, nee. In eerste instantie heb ik dat dus wel eens geprobeerd... Ge of tenminste in te denken om te... Dat je zegt, ik heb er zoveel uren aan gewerkt. En de eerste, de beste Timmerman, met alle respect. Die vraagt 65 euro per uur. En als ik dat vermenigvuldig met mijn uren... dan kom ik op zo'n bedrag dat durf ik niet te vragen. Dat is idioot. Nou, dan kom je dus op een, een, een asociaal... of tenminste zo'n laag niveau uurloon als je dus dan de prijs naar de vraag af, afstemt... dat je denkt, nou, zal ik die dingen daar wel voor verkopen? Dus ik heb jaren en jaren nooit een schilderij verkocht... omdat ik denk, nou, dat, dat wil ik er niet voor vragen. Wil, in geen geval, ik, uh, ik hou ze zelf. Nou, toen heb ik de verzekerde waarde maar opgegeven als prijs. Wat ze mijzelf waard waren. En er zijn er nu een paar van verkocht. Daar zijn we inderdaad nog van verkocht. En dan... Ja, dan klep er mijn oren al, hoor. Kunstverzamelaar Pieter Westra is een kenner van het werk van Abe. Hij houdt van de verfijndheid van zijn etsen... en van het kleurgebruik in zijn schilderijen. En vooral om de beelden die ze oproepen. Uh, de schilderijen van Abe doe je denken aan uh, je jongheid, aan je kind zijn. In uh, deze tijd van vernieuwing uh, laat Abe zien in veel van zijn schilderijen... Hoe de uh, oude beelden van uh, weleer waren, wat overigens in Friesland nog uh, mogelijk is uiteraard. En ik denk dat daardoor de gevoelswaarde voor de mensen uh, sterk wordt opgeroepen. Maar het is niet zo dat hij gaat schilderen wat de mensen graag willen zien? Ik denk niet dat hij daar de man naar is. Nee, nee. Want wat is het voor een man? Het is uh, het type ideale schoonvader, denk ik. Het is een, een, een kenner, een kunner en een man die wat hij in zijn hoofd heeft niet snel uit de weg gaat. En uh, dat maakt hem, hoewel hij van huis uit zeer bescheiden is, wat ook met zich meebrengt, dat uh, zijn bekendheid meer berust op de beelden die hij heeft gemaakt dan op zijn persoon. Hier ligt een schrift op deze tafel. Daar kunnen bezoekers hun naam achterlaten ja. en commentaar schrijven. Ja. Leest u deze? Eens. Die is vandaag ingeschreven, 13. Wat prachtig, ontroerend mooi, zo het Friese landschap en sfeer. Ik heb erg genoten. Ja. Genoten? Ja, genoten. genoten. Ja, ja. Zou die mensen dat nou allemaal menen wat ze erin schrijven? Want... Mm. Ik bewonder je, het licht wat jou in jouw werk brengt. Ah, ik bewonder het licht dat je in je werk weet te brengen. Ja. Getje of zoiets. Geo-getje. Zij bedoelt natuurlijk dat schilderen dat tegenlicht. Ja, kennelijk al. <coughs> Waarom schildert u graag in het tegenlicht? Dat uh, is moeilijk, tenminste. Ik laat het licht graag op me toe komen... in plaats van, uh, van voor de wind schilderen. Ik zeg dan voor de wind schilderen, met het licht in de lucht niet. Meer het licht uh, tegen mij in. Maar ja, dat doen dat de meeste echt... schilders niet? Nee, dat weet ik niet waarom. Je moet eigenlijk ook een beetje meer kunnen dan een foto maken natuurlijk. Dus uh, dat... En uh, de, ik voel het zo dat uh, onze gevoelens, onze emotionele gevoelens, het beste dat ze recht komen dat je, als je het spul, dat je zelf moeite hebt om het te zien, je, je van te, met het licht in de reus, dan, uh, dan, dan is alles zo logisch als de pers met, tegen, met het tegenlicht, dan, dan geeft dat meer spanning. Tenminste, voor mij persoonlijk wel. Je ziet veel kleur in het landschap. Meer dan ik. <laughs> ja. Als we nou, die, als we nou die, die dijk hier bekijken... met die boerderij in de verte. Ja. ja. Je ziet ook paarse, ja. Ja. groene. Oh ja. Zie, <coughs> dat heb je dus ook met tegenlicht. Je ziet het niet allemaal voor 100%. En je ziet het in, grote, in, in grotere eenheden. En als je, ik heb altijd neiging, even goed bij mijn eigen schilderij... En ook om door de oogharen te zien. En dan zie je pas wat je, wat je ook in werkelijkheid gezien hebt, vind ik. En dan verloopt het licht nou ja, van, van blauw naar paars of van geel naar groen. En uh, zo schilder ik het dan ook. En dan dus baan. ik moet nu eigenlijk door mijn oogharen kijken. Ja. Dan zie je de, de, de dingen dus eenvoudiger. Ja. En dat zie je dus in de natuur ook even goed. En, maar op het schilderij eigenlijk, of eigenlijk ook. Dan zie je de, de lichtsterkte zie je heel scherp uh, veel meer op je toekomen. Dat je ziet, oh, dit is van licht en donker. Ik pas daarom eens... Zo zou zo, ik dat dan zelf doen, de theorie van uh, Ostwald, toe. Die dus het licht uh, benadert uit het oogpunt van, van de ontleding van een rood... Nou ja, ro, zoals wij het allemaal op school geleerd hebben. Van, van uh, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Ja. En zo, zo, in de volgorde van de regenboog, zo zie ik ook het, onze atmosfeer. Die breekt het licht in dezelfde volgorde, volgens mij, als een, als een prisma, om zo maar te zeggen. U ziet het ook, als u buiten bent? Ja, als ik... In, in, in zekere voor, als ik, als, ik, als ik aan de ene kant denk... die uh, kleur, die, uh, dit is naar de warme kant... en aan de andere kant van die wolken zie ik het, uh, het blauw... dan moet daar dus het, het, het, het groen tussenin zitten. Hm. En dan... Maar dat groen zie ik niet, zo... Nee. In mijn eigen ogen niet. Omdat we dat... Uh, de, daar is ons vermogen misschien een beetje te, te zwak voor. Maar het moet er wel tussenin zitten. Als het aan de ene kant een gele kant is... en daar een blauwe kant, dan moet er groen, hm. groen tussenin zitten. En niet oranje of rood. Sikkel de Vries. Sikkel de Vries. Ja, Sikkel de Vries. Elke keer als ik uw werk zie is het weer mooier, nog meer verrassender dan tevoren. Hoe oud moet een mens worden om zich totaal te vernieuwen? Geluk en gezondheid, Sikko de Vries, alsjeblieft. Ik ben er wel emotioneel onder, onder wat ik dan lees. En het, het, het, uh, je moet ook van hout zijn voorzelf, dat je niet uh, uh, beïnvloedt. Hoe oud moet u worden om u totaal te vernieuwen? Ik ben al 80. Dus uh, ik is me niet zoveel meer gegund. Maar uh, afgezien uh, van mijn leeftijd, dan zou ik wel graag uh, nog even door willen gaan. Ja. Ook om nog nieuwe dingen uit te proberen. Ja, helemaal. Als er geen uitdaging is, dan hou, dan hou ik op. Het moet, uh, ik probeer altijd weer wat nieuws. Dus de, de uitdaging, dat, dat is met alles zo. Dat is uh, met, het, uh, met het maken van iets ook. Ik, ik heb in mijn leven veel dingen gemaakt, maar het moest altijd een uitdaging wezen, iets, iets dat er nog niet was of dat verbeterd moest worden. Dat, dat vind ik alleen maar interessant. Iets namaken vind ik niks aan. Ibi kent haar man Abe al 60 jaar. Hij heeft veel kanten, zegt ze. Hij is eigenzinnig, soms wantrouwend, maar hij kan ook moeilijk nee zeggen. En hij is bescheiden. Hij kan verschrikkelijk veel. Hij, hij weet verschrikkelijk veel en hij, wat hij aanpakt, dat maakt hij, dat doet hij. Als de kleinkinderen zeggen, pakken dit of dat is kapot, hup, pakken, maakt weer wat nieuws. Toen we met de boot voeren, dan was er wat met de motor. Dan zei hij wel, verdikken, waar vaar je nou weer bovenop? Ja, dat was helemaal niks, maar dat was dan op het de, op de wat bijvoorbeeld, dat je ergens tegenaan stootte. Of dat er een moer losliep, ik zeg maar een moer, maar ik heb er geen verstand van natuurlijk, van de motor. Nou, dat was geen probleem. Kinders schamen er ook niks om, want hij maakt het wel weer. En dat deed Hyde ook. Hij kan het allemaal. Ja. Het is een heel kawei, zo'n Edgemarker. Ja. Het ja. lijkt me eenvoudiger ja. om te schilderen. Ja, dat zijn heel veel schilders. Ja, een ets maken. Ik ben hem al een maand afdrukken. Laat staan wat, ja, ja, ja. wat, wat is geweest is. Ja, ja. Hoeveel uur zit u daar dan op? Op dat etsen zelf? Ja, daar moet je niet ook voor wezen hè, om dat te doen. <laughs> ja. Maar dat ja. is ook de dagen waar... Weken. Weken, weken, hè. weken. Ja. En vooral het, vooral het etsen. er zijn vele variaties in diepte. Maar waarom houdt u zo van de etsen? Het is dus de uitdaging van de techniek om het te realiseren. Zo ben ik er ook mee begonnen. Ik was eigenlijk helemaal niet een man van de kunst. Destijds, toen ik hiermee begon, zat ik op een HTS. Ik interesseerde me alleen maar op de techniek. En ik denk, nu waren een paar mensen die maakten etsen. Een hemkjes en een is wiesma en toen dacht ik, God wat is dat? Een mooie, mooie, egale kleur krijgen dan ook dat papier. Dat wil ik eens proberen. En zuiver om mijn techniek ja. Heb ik, ben ik ermee begonnen. Niet om het plaatje en nee. niet om mijn kunst. Nee, de kunst is er later bij gekomen. Ja, dat is weer dat woord kunst: oh. <tus> <tus> het gekrabbel. Ja, nou, je begrijpt wel dat ik deze plaat natuurlijk nog wel eens een keer vaker ingeïnkt heb. Want anders had ik dit nooit zo, zo onder het praten door kunnen realiseren. He? Als ik die questions in niet had, dan, dan komt het niet. U bedoelt de muis van uw hand en... Ja, die doen alles, hè? Die Ja, want daarmee wrijft u het eigenlijk voortdurend in, hè? Of met een doekje... Het of... licht, het licht. Hè? Met de muis van mijn hand. Het licht? Nou, ja, dat is altijd de uitdaging geweest. Hier komt het misschien wel vandaan. Dit, dit glimt dan soms zo geweldig. Dan denk ik, oh, wat zit er toch al licht in? Maar dat komt van de plaat natuurlijk. Ja. Maar dan hoop je dat het op papier komt. Ja. Ik was laatst in, en die zei van, die zwerige hand, dat hoeft helemaal niet. Dan doe je toch een rubberhandschoen aan. Ik denk, man, we praten je Dan krijg je toch geen gevoel. Want dat zou niet kunnen met rubber. Nee, nou ja, ik heb het nooit eens geprobeerd. Maar je hebt ook geen gevoel meer met materiaal. Het contact met die plaat. Hebt u wat met uw pols? Heeft pols? Het een beetje kromme, deze. Ja, dat is, dat, is, dat is bij die niet zo. Deze die heb ik als, als jongetje van 15 jaar met een saldo uit de ringen... op een kinderale op repetitie van de gymnastiek. Hier in het café daar mijn pols gebroken. Uw linkerpols. En, mijn linker Mijn linker ja. En die is daar ter plaatse in de gelagkamer gezet. Twee mannen aan deze kant met de dokter. En ik lag bij de waardin met een prachtige boezem tussen twee haakjes. Zo achterover. En, en dat vergeet ik nooit weer dat ik zo bij de juffrouw lag en ze aan mijn pols trokken. En daar heet het dat hij gezet is. Maar u ziet het resultaat. En het is nog maar drie jaar geleden. Toen moest hij geopereerd worden aan hier aan die hand hier. Toen was ik dus 77. Toen zei die juffrouw, die zuster in het, in het ziekenhuis, die zei... U moet dan wel even naar de verbandkamer hoor, want het deugt dan niet met die pols. Nou, ik zei, dat zal wel, is zeker wel een beetje aan de later kant, dacht ik. Hoe zei ze? Hoezo zei ze? Nou, ik zei, dat heb ik met mijn 15 nog gekregen. Nou, dat was meer dan 65 jaar geleden. Maar je bent rechts? Ik ben rechts, Ja. Dus je maar niet... ik heb er eerst nooit geen last meer van gehad. Want ik kon daarna heel gemakkelijk nog... of heel gemakkelijk, maar dus in de gymnastiek nog op mijn handen staan... en op mijn handen lopen. En ik heb zelfs wel eens aan, eigenlijk moest blazen. En, maar ik moest de, uit de auto komen. Ik zei, man, mij bekeert niks. Ik kan weer op handen op, om, om die auto heen lopen. Nou, hij zei, doe dat maar even. Nou, en ik liep op handen om dat ding heen en ik kon weer weg. Maar ik heb er niet bij gezegd dat ik uh, met een op beter op mijn handen liep dan recht. Dan met op mijn voeten. U moest gymnastiek doen in een café? Nee, dat was op een generale repetitie. Oh, dus dus, de, de, de gymnastiekvereniging gaf een voorstelling? Dat zou de volgende dag uitvoering zijn. Dus in een café? De, de leraar stond er niet bij en we, nou, wij wisten het zelf wel, nou, wij konden het wel. Salto af in de ringen, Heeft veel te hoog zwaaien tot aan de balken toe. En toen draaide ik dus met afsprong. Dus veel te hoog door. Dat is, uh... U was overmoedig? Ja, veel te overmoedig. Veel te overmoedig. Dat ben ik misschien destijds in de sport wel meer geweest hoor. Mm. Mijn eerste 11 tocht was ook een mislukking. Dat, dat zou mijn eerste wedstrijd zijn. Ik was misschien 22 jaar. En, uh... Uh, nou, je, je reed anders niet dan uh, wat op een ijsbaan. Ze namen dan zijn klein tochtje, maar verder niks. Maar direct maar in de wedstrijd. En we wisten natuurlijk ook niet wat trainen was. Trainen was er nooit bij. Waar moest je nou op trainen? We wisten het woord trainen. we we het niet eens herkennen. Toen reden we eerst naar Dokkum. De tocht ging de andere kant op toe? Ja, die ging de andere kant We reden eerst naar Dokkum en dan terug naar Badelheim. Maar toen ben ik in dat stukje tussen Dokkum en Badelheim... ben ik tegen de tochtrijders aangeborst. Maar ik weet niet verder dan dat ik dus overeind werd geholpen... en dus ze zeiden, nou, hij rijdt ook alweer. Nou, dus ik reed. Maar het resultaat was dat ik om een havenklap viel. En dan had ik uiteindelijk helemaal geen erg daar meer in. Maar ze hebben me hier in, uiteindelijk hier in Vlaanderen van het ijs gehaald. Maar toen heeft mijn moeder... Toen had ik tegen knieën... en dat mijn moeder heeft me die broek gewoon helemaal van onder tot boven losgeknipt... om die broek uit te krijgen. U luistert naar Spiegels van de RVU op Radio 5. Vandaag een portret van de Friese kunstschilder Abe Gerelsma. Abe is als kunstschilder een autodidact. Hij heeft nooit een kunstopleiding gevolgd... maar mede door zijn interesse in de techniek is hij een vakman geworden. Abe heeft werktuigbouwkunde op de HTS gestudeerd... Toen hij de landbouwvoorlichtingsdienst een ontwerp van een aardappelpootmachine liet zien, namen ze hem in dienst. Landbouwer Bouke Lettinga heeft samen met hem in een werkgroep voor de ontwikkeling van akkerbouwmachines gezeten. Bouke herinnert zich hem als een man die altijd maar met de boeren aan het ontwerpen en sleutelen was, tot hij de ideale machine had. Gerritsma was bij de Rijkslandbevoorlichtingsdienst een buitenbeentje omdat hij meer een man was van de praktijk om de boeren te vertellen precies wat eigenlijk uh, zijn mening was... om die terug te brengen in de praktijk. En het was totaal niet een man die de bureaucratie hoog in het vaandel had. Hij was uh, allergisch eigenlijk, uh, om naar het kantoor toe te gaan. Ook die sfeer. Het leest reed hij in de auto door de landerijen... en zag de boeren aan het werk... Daar genoot hij van, was hij weer terug op kantoor dan verviel hij weer in de bureaucratie en dat lag hem totaal niet. Boven in Friesland, aan weerszijden van Bartlehem en Dokkum... legendarische namen in Elfstedentochtverhalen... zie je in dorpjes de kerken nog op een terp staan. A kent dat land als zijn broekzak. Hij bezocht er jarenlang de boeren om ze te adviseren... bij de modernisering van hun bedrijf. Tijd om te schilderen had hij toen nauwelijks... Maar sinds zijn afscheid van de Rijksvoorlichtingsdienst, twintig jaar geleden... heeft hij veel van die terpen op doek vastgelegd. Abe Gerlsma wordt wel de schilder van het terpenland genoemd. Waar staan we hier? Ja, het terpdorpje of de terpen. Janum, Janum of Janum in het Nederlands. We staan hier op een bult in het landschap, achter ons een heel oud... Maar wel een heel klein kerkje. Een Romaans kerkje. Een Romaans kerkje. Het is nog een kleine terp, want de rest is allemaal afgegraven. Hè? Ja, dat is allemaal afgegraven. Dat moet, kunt... die, die terp moet dus hectare groot geweest zijn. Ja, die zijn, uh, zijn uh, vaak klein begonnen natuurlijk. maar Men, men hoogte die door afval en, uh, en, en uh, zoden hoogte men die in eerste instantie op. En later... Uh, ja, waar ze die grond dan altijd vandaan halen... dat is voor mij ook een... Dat weet ik niet. Maar ze uh, zijn toch uh, uiteindelijk een respectabel hoogte. Ze. En wanneer zijn ze die terpen weer gaan afgraven? Die werden gebruikt om, uh, om het land te bemesten, hè? Ja, dat was dus... Uh, ik weet in elk geval dat het dus voor de uitvinding van de kunstmest was werden uh, de, die gronden hier weer afgegraven... omdat ze dus uh, veel uh, fosfaten be, bevatten, meen ik. En, en naar de zondgronden gingen elders. En wanneer men ermee begonnen is, ik, ik meen in de 17e eeuw, meen ik. Maar wat boeit je nou zo in die terpen? Want je hebt er zoveel geschilderd. Ja, dat, van oorsprong dus. Eh, ik ben er al mee begonnen zonder dat ik daar erg in had, in de oorlog en na de oorlog vooral... omdat ik er destijds ook de uh, eerste jaren na de oorlog ook nog van moest bestaan... zonder dat men dus daarvan verdere inkomens had... Uh, dan ging ik van duipje naar duipje om een piterest, rest plaatje. Het ging mij eigenlijk eerst wel alleen maar om het, om het, het, het leuke plaatje. En later dacht ik... De, heb ik dat al ontdekt dat er ook een historie achter zit met die, met die grond. Wat doen we eigenlijk met die grond? Hè? Wat hebben we gedaan met die grond in al die jaren? En dat, dat, uh, dat ben ik me dus wel een beetje in gaan verdiepen. Het ergert je dat het allemaal weg is? Nou, ik vind dat wel jammer, ja. Aan de andere kant is het zo, wat we dan nu nog hebben... Daar, daar zou ik toch wel graag die, die identiteit van willen bewaren. Uh, wij gaan nog langer om meer. Uh, wordt ons platteland uh, asfalt, en dat vind ik dus een, ja. een jammerlijke ontwikkeling. Ja. We staan hier uh, zo hoog dat we heel ver de weilanden over kunnen kijken. Het zonlicht strijkt over het gras, lopen de koeien. Wat betekent dit landschap voor u? Dit landschap, dat betekent voor mij de geschiedenis van 2000 jaar worstelen om boven te blijven. Worstelen tegen het water? Ja, tegen het water. En nu om het te behouden misschien, of liever daar moesten we, moesten we ons voor inzetten, om, om de identiteit van dit, dit landschap te bewaren. Niet alleen het landschap van Abes Jeugd is Fries, ook zijn taal is Fries. Praten voor een microfoon vindt hij nog erger als het in het Nederlands moet. Als je met vijf, zeven op school komt, dan is het... Pas op, hoor. Direct in het Hollands. Van, als je in die bank... He, niet uit die bank bij wijze van spreken. Ik heb het over de schooljuf. En dat is uh, met, de, met de meester zo. En dat is met... Uh, ja, met wie is het niet zo? Als je bij de dokter kwam, doe je keel eens open. Of je mond eens open, moet je keel zien. Als je bij de notaris kwam, dan sprak je ook Nederlands. Ja. En als je met meneer de, de, de, de politieagent kwam, of wat ik kwam, dan was het ook Nederlands. Het is de, voor ons dus een autoritaire taal. Maar, de... maar u sprak, bij u thuis werd Fries gesproken. Ja. Maar op school, bij de dokter, de notaris, bij wie dan ook, politiebureau. Nederlands? Ja, dat is allemaal Nederlands. Dus dat is, dat, dat, dat is er gewoon ingebakken nou, dat het autoritair is. Ja. Ik en heb... dan voel je je altijd een beetje kleiner in het Fries. Ja, ja of kleiner. Ja, de, de, de ondergeschikte, ja. Heb je eigen kinderen in het uh, Fries opgevoed? Ja. Ja, mijn vrouw moest Fries ook. Die moest het nog leren. Die was Nederlands opgevoed. Had mijn Amsterdamse vader. Friese moeder als ze spraken tegen de kinders Hollands en tegen de meid ook. Dat gaf afstand. He? De meid die toen in huis was, dat, dat gaf afstand. Dat was met iedereen. Dan sprak je Nederlands. En mijn zoon die zegt nou altijd: Ja, ik praat maar heel moeilijk Vries. Want ja, dat heb ik van mijn mem leerd. Wij wouden dus wel dat die kinderen een schuitenmem zeiden, meer niet. Ja. Maar toen zei mijn vrouw: Nou ja, gooi het me, een memmer. En anders in het Nederlands. Nee hoor, ik ben. Ik, ik, ik leer vries en blijven we vries praten. Nou, zo is het gegaan. Er zijn de kunstenaars die klagen over de veranderingen in het traditionele landschap: hè. silo's. We zien er hier bij die boerderij in de Vette ook. Windmolen. Ja. Uh, die zeggen ja maar het is er voor ons nog te schilderen Hè? alsof ze hun werk niet meer kunnen uitoefenen u, u schildert ook altijd een tamelijk ongerept landschap ja dat hebt u wel heel aardig uh, geformuleerd uh, de, de schilder kan daar gewoon over, uh, doorheen zien vind ik die hoeft dat de, die, die molen daar niet speciaal op te zetten maar ik kan toch wel de, het landschap schilderen, zoals hij meent... Dat, uh, dat dat het meest in evenwicht is met wat hij op papier wil zetten. Maar ben je dan niet een vals... Uh, ja, een beetje een vervalser, zou ik gaan zeggen. Want die windmolens daar en die silo's, die horen nu ook gewoon... Jongen, ja, maar we, maar we hoeven dan niet naar de werkelijkheid te schilderen. Dat is heel lang zelf uit de, uit de mode geweest. Dus uh, daar heeft de artiest nog altijd nog wel een beetje een vrije hand in... wat hij, deed, wat hij uh, op zijn uh, schilderij of wat hij schildert... in evenwicht brengt met, met zijn eigen uh, gedachten. Ze hebben mij wel eens verweten dat ik, uh, zelfs door een resensent... dat ik geen auto's erop heb. Ja, in mijn landschap. Nou ja, als ik, het is, daar heb ik geen behoefte aan. Als ik auto's wil schilderen, dan wil, dan wil ik ze echt wat schilderen. Maar die hoeven ja. nog echt niet overal over de weg te rijden, vind ik. Nou, gelukkig zijn de wegen hier ook tamelijk leeg. Daar, ja. Verderop ligt een weg. Heel af en toe passeert er een auto. Ja. Heel af en toe. Ja. En maar het is grappig. Of niet grappig, dat weet ik niet. Maar eigenlijk bent u mede... Verantwoordelijk voor de verandering in het Friese landschap. U was jaren voorlichter bij de landbouwdienst. Ja. Dus die mechanisatie die het landschap mede heeft veranderd... daar hebt u flink aan meegeholpen. Ja, dat, dat, dat, dat kan ik ook voorkomen. En ik heb het ook in 233 of 35, 34 jaar ook met, met volle inzet gedaan. <kwijls> Wij hebben ons ingezet destijds. Voor, die, voor echt de, me, de inzet dat men tegen de, de mensen in de industrie... de lonen dus een beetje waar kon maken, ook in de landbouw. Dus dat moest men mechaniseren. We hebben ons ingezet voor de stallen. We hebben ons ingezet voor de, de, de, de, het ontmesten van de, bij de, van de koeien. En al die dingen meer. En nu zeggen ze, ja, dat is allemaal fout geweest. He? Maar u... in diezelfde regering zegt dat nu. Ja, maar, maar... ziet u het als een fout dan? Nee, helemaal niet. Maar toen was het, na, na de oorlog, was het toch wel de, de inzet van de, de, onze mensen in Wageningen, die ons adviseerden, in grote lijnen adviseerden, welke kant het uitging, was toch wel de, de, de mechanisatie. Ja. Wet, werd u door die boeren wel serieus genomen? Van Ja, er komt een kunstschilder die komt ons hier een beetje voorlichting geven. Ja, <laughs> ja maar dat wisten ze in het begin niet. Ik zei altijd dat dat mijn broer was. Maar oh, was er vroeger? Is die als <laughs> met... Dat, uh... dat mijn broer. <laughs> ja, dan, dat zou alle vertrouwen in, in deze persoon natuurlijk uh, teniet doen. Maar dat kon uh, maar ja, in uit. een latere... Uh, Latere periode ging dat we beter horen, maar ik heb, ik, ik heb dat altijd echt gescheiden van me weg ja. ja. U bent nu 80 jaar. Dit is. Dat lijkt me een leeftijd waarop je toch wel een beetje terug gaat blikken in je leven, of niet? Ja. Ja. Ik heb daar nog nooit serieus over nagedacht, gedacht. Want ik, ik ben een keer overspannen geweest. En als ik dan terug dacht aan, aan vroeger... Mm -hmm. dan viel ik soms in een heel diep gat. <kliek> en dus daarom denk, denk ik liever vooruit dan mm -hmm. terug... Weet je wel waarom u overspannen werd? Ja, dat was een rancune in onze diensten. In, in die landbevoerlichtingsdienst? Landbevoer, ja, over rancune, maar in elk geval dat kon ik niet volgen. Dingen die we allemaal met vol inzet met de regering voorop... in Wageningen en de adviseren daar vandaan voorop... die hebben dat allemaal opgebouwd. En toen kwamen die anderen... Andere figuren, zo wil ik het niet zeggen, die meen het ook goed, mm -hmm. op mijn part. Maar die meen dat dat allemaal kanten uit moet. En dan, dit kan wel zonder spuiten en dat kan wel zonder spuiten. En het vru, fruit, dat, je valt ze wat om, omdat ze alleen al een, een gifspuit zien. Wat er in die gifspuit zit, dat, uh, dat interesseert er niet. Maar daar val je van om, bij wijze van spreken. Zo wat er, werd er toen uh, ongeveer gedacht. Nou, dat, dat kon ik uh, bij mijn latere chef, dus uh, dat, kon ik, nee, dat kon ik toen niet... Uh... U voelde u een beetje uw werk onderuit gehaald? Of? Nee, wat, wat er was, dat bleef nog wel. Maar die schoolmeesters die we daarna kregen als, als, als chef... Ja, die waren, waren dus weer helemaal... Die wouden dat wiel weer opnieuw al helemaal uitvinden. En, en dat was dan weer veel beter. Hoe bent u er weer uitgekomen? Uit uw overspannen toestand. Nou, dat is heel verwonderlijk misschien. Maar je wilt het misschien niet geloven. Maar ik heb wel een jaar... Heb ik zo in een stoel gezeten. En kwam Zoals u je mee. nu naast me ja. zit. En deze erker, een er beetje... Staren naar de spoorbaan? Ja. Of naar mijn tafeltje dat naast me stond. Maar ik zag het niet in. Ik zag niet een boekje in of een, een geschrift of wat ik maar. Ik deed niks. Helemaal niks. Geen etsen maken? Niet schilderen? Niks. Helemaal niks. Alleen maar hier maar treurig naar buiten te staren. Ja, en uh, zeer kort voor de kop. Zeggen wij in het Vries. Snel aangebrand. Snel aangebrand, ja. Kom ja. Ik ben wel bij zo'n uh, figuur vandaan gelopen. Die. Uh, die psychiater, nee, we niet een psychiater, maar zo'n. Psycholoog. Psycholoog. En toen werd ik doorgelicht. Ik dacht beslist dat ik een tienmaal in mijn kop had. Dat deed me hier altijd enorme pijn hier. Je wijst nu op je achterhoofd. Op mijn achterhoofd. Ja. Enorme pijn. En toen moest ik. Uh, nou, zo'n uh, zo hersenonderzoek. En, maar daar kwam ook niks uit. Maar daar heb ik zes, zeven weken op gewacht... voordat er een uitslag voor kwam. In spanning? Ja, nou, want ik dacht dat ik uh, beslist uh, kanker had. En, uh, hier, over in mijn kop. En, uh, maar uh, dat bleek dus niet zo... Er uh, bleek niets aan te merken. En toen schreven mij pilletjes voor... Maar dan, dan sta je wel wat door, hoor. Als je er zes, zeven weken op moet wachten voordat het uitslag er is. Maar je bent eruit gekomen? Ja, maar niet door die pilletjes. Ik ben bij die man weggelopen en ik denk, nou, dan maar dood. Of wat dan ook maar. En ik ben er ook nooit weer geweest. En ik heb... Me... Ik heb gevraagd om uit de dienst, toen... Ziek of niet ziek. Weg bij de landbouwvoorlichting. Ziek ja. of niet ziek. Maar ik ben niet weer onder behandeling geweest. Het is ja. weer vanzelf een beetje beter geworden. Ja. En Ik kan me voorstellen dat je... als je dat meemaakt, dat je bij jezelf denkt... nou, zo sterk ben ik niet. Hè? We zijn kwetsbare wezens. Dat je meer het gevoel krijgt... we zijn makkelijk te beschadigen. Of? Ja, dat geloof ik wel. D dat is zo. Ik, ik moet niet te veel aan de kop hebben. Ik moet echt niet te veel aan de kop hebben. Uh, het eerste wat ik weggegooid heb, en nog mijn notitieboekje. Ik kan niks op een rijtje velen. Dat was een obsessie. Dat in dat scheren lopen van dag tot dag, van dat moet ik dit, dan, dan. Dat, dat. Toen ik er overheen was, heb ik me weer op, uh, helemaal op het schilderen en vooral het etsen gegooid. Ja, dat vond ik machtig mooi werk. Maar het ging heel geleidelijk hoor. <lacht> ja. Eerst het eindje nog even helpen. <tie> Ik ben altijd bang dat er een of ander zandkorreltje op die plaat ligt. Want dan heb je direct een puist op. in een uh, cliché. Hè? Oh, ja. Zie, hier ligt dat vochtige papier dus. Dat heb ik dus een week een, uh, een nacht in, uh, laten inweken. Zo dikker deze plaat. Deze plaat is eigenlijk wat aan de dikke kant. Is dat een, is dat een spannend moment? Als het straks. Al het vroeger wel tenminste. Ik weet nu wel dat het wel goed is, maar het was vaak dan ja, een druk een beetje te weinig of één kant te veel druk. En dat kan me nog overkomen. Maar ik geloof het ik niet. Ik denk dat het dan wel goed is. Maar je hebt met nieuwe ads toch altijd wel 10, 15 proefdrukken voordat je dat bent. En, en dan vroeger dan was het zo, als ik dan één goede had, dan hield ik op, want ik denk, dan kom ik nooit weer bovenuit. Maar dan had ik juist even door moeten gaan hoor. Dan heb je de, de inkt voor klaargemaakt. En even later, een jaar of twee jaar of drie jaar later, dan zul je weer met dat ding bezig of afdrukken maken. En dan moet je weer voor de aan wand beginnen. dit en één dat. Nou, dan moet het goed wezen, Maar dit moment daar geniet ik al een keer weer van. Als je dat als je ziet, en denk je, godsam, hoe is het mogelijk? Ja, dat zeg ik zelf. Prachtig. Ik vind het mooi, die koppel koeien op de ruggen gezien naar de stal naar de horizon... Ja, oh, het zit er altijd nog in, mooi plaatje. plaatje. Ja, ik, ik heb niet zoveel met dat abstracte zonder dat het... Nee. Maar daarom, eh, daarom wijk ik wel van de werkelijkheid af. Maar dan wel dat het zo het mij past. Ja. Uw vrouw komt kijken. Ja. Naar de geboorte van een, nieuw, van een nieuwe eds. Wat bekeert er dan, pap? Moet je even komen? Ja. Dat is het is parlement, hoor. Die zegt wat er allemaal keert. Dus Ze zegt het ook rechtstreeks. Ik vind hem te goed. Alleen di die uh... rand zit erin van de ed. Hey, ik zie het echt niet. En dit is misschien te. Dit, hè? Noemt het dus Slooit. Oh, dus, ja, maar dat stoort me niet. Nee. Wat zei je? De zware lucht. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg. Oh. Nee. nee. Dan heb je een beetje verscheidenheid. Eén houdt van de zware lucht boven die koeien en de andere niet. Geeft niks. Die lucht. lucht is misschien een beetje aan de zware kant. We hebben te weinig misschien, uh... te weinig met het doek geveegd. Hmm. Zie je, onder andere is wel goed. Dat had meer met het doek geveegd moeten worden. We hebben te veel gepraat. Dus de volgende dag druk, meer poetsen. Nou, minder praten, dan is hij goed. Want <laughs> ja, deze moest ik eigenlijk op rekening van de, van de RFU's. <laughs> ja, dat kan. Dat kan. Ja. Ik weet niet of dat met de huidige bezuinigingen nog steeds kan... dat je dat op rekening van de RVU wilt zetten. U hoorde Abe Gerlsma in een aflevering van Spiegels. Een bijdrage dus van de RVU. Eerder uitgezonden in 1999, Henk van Middelaar was in gesprek met hem. De Friese kunstschilder, graficus en uitvinder... overleed vorige maand op 93-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl En voor uh, informatie of voor het opnieuw beluisteren van sommige onderdelen van onze programmering kunt u kijken op nachtvluchten.fm, dus www.nachtvluchten.fm. En op diezelfde site staat overigens ook nog steeds de prijsvraag van Margriet Bransma. Waarmee u haar boek kunt winnen, getiteld Het Mirakel Merkel. Diezelfde prijsvraag staat ook op Teletexpagina 331. Wij houden natuurlijk rekening met mensen die nog steeds een computervrij bestaan hebben. In het volgende uur is het tijd voor nog meer culturele verrijking. En dat doen we met theologe Catharina Halkes. Met een interview uit 1996. Het is vandaag 21 april, precies een jaar geleden dat Tine Halkes overleed. Ze was toen 90 jaar. Nu eerst een kort journaal en graag tot zometeen.